1 uur, Juri Stubinetski met het NOS-journaal. Op een landgoed van de Britse koninklijke familie in Norfolk... zijn menselijke resten gevonden. Ze werden op nieuwjaarsdag door een voorbijganger aangetroffen... in een bosgebied van het landgoed Sandringham... waar de koningin de feestdagen doorbracht. Het lichaam lag op enkele kilometers afstand van haar verblijf. De Britse politie wil niet zeggen over de staat waarin het lichaam zich bevond. De komende dag worden details bekendgemaakt. In Boedapest hebben tienduizenden Hongaren geprotesteerd tegen de nieuwe grondwet. Ze deden dat bij het Operagebouw. Daar hield de regering van de rechtse premier Orbán een gala om de invoering van de nieuwe wet te vieren. Zo'n 30.000 mensen eisten in spreekkoren het vertrek van de regering. Volgens hen tast de nieuwe grondwet de democratie aan. Zo zouden de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het geding komen. Turkije betaalt een schadevergoeding aan de nabestaanden van 35 Koerden... die vorige week door een vergissing werden gedood. Ze kwamen om het leven bij een luchtaanval bij de grens met Irak. Het leger dacht terroristische strijders van de PKK in het vizier te hebben... maar het bleken Koerdische brandstofsmokkelaars te zijn. De regering weigert officieel excuses aan te bieden... omdat het onderzoek naar de luchtaanval nog niet is afgerond. De Engelse darter Adrian Lewis heeft de wereldtitel bij de PDC-bond behaald. In de finale versloeg hij zijn landgenoot Andy Hamilton met 7-3. Lewis staat tweede op de wereldranglijst. Vorig jaar werd hij ook al wereldkampioen. Op het toernooi in Londen speelden de Nederlandse darters een bijrol. Michael van Gerwen haalde als beste Nederlander de laatste 16. Het weer, toenemende bewolking, maar droog, morgen onstuimig en veel wind. Vooral in de kustprovincies kans op zware windstoten. Het wordt dan een graad of 10. De dagen daarna blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex Bolmeijer. Op Twitter uh, gonst het van de geruchten dat Fidel Castro is overleden. Dat zou dan op 93 jaar geleefd zijn. Dat is ook een man die wel in het, nou ja, lang door wist te gaan. Misschien wel iets te lang, dat weet ik helemaal niet. Maar het bericht wordt ook weer ontkend door uh, bijvoorbeeld reporters van CNN. Nou ja, de NOS reageert nog niet. Als het echt zo is, dan zult hij daar de uitzending meer van naar voren. Maar misschien is het wel gewoon een gerucht dat nergens op gebaseerd is. Ik heb uh, drie kwartier gesproken met regisseur en acteur Jaap Spijkers... over Joost van der Vondel, hoe actueel dat is. Die voorstelling uh, toert nog door het land. In ieder geval in Amsterdam. Maar daar zijn de meeste voorstellingen wel van uitverkocht. Maar later ook op andere plekken. Er werd al vroeg getwitterd door Helma Kiewiet. Wat is de mooiste zaal in Noord-Nederland voor dit soort toneel? Maar Jaap is al weg, ik kan het hem niet voorleggen. Is er een mooie zaal voor? Nou, dan moet je dat maar zelf even laten weten, Helma. Kibit, u kunt bellen met 0800 112. En u kunt natuurlijk reageren op het gesprek op dat telefoonnummer. Um, als u twittert, doe er dan een hashtag of een apenstaartje bij, Casaluna, Dan kan ik het ook lezen, vind ik ook leuk. Uh, e-mail volgen wij, dus Cazaluna apenstaatje ncrv.nl. En het telefoonnummer 0800 112. En dat is eigenlijk het belangrijkste, want ik vind het leuk om verhalen te horen over uh, tradities bijvoorbeeld. Dat is de ene kans die we op kunnen. Want de Gijsbrecht van Aamstel is een van die oude uh, culturele tradities... waar Toet Amsterdam voor uitdrukt op Nieuwjaarsdag. Met nog een beetje een wazig hoofd. Dus zo belangrijk is dat. Um, welke traditie koest u zelf? Persoonlijk of misschien wel nationaal? Dat kan me niet schelen. Of bent u toch iemand die geen gevoel heeft voor nostalgie? Of is dat weer iets anders? Nou, dat zijn alweer drie verschillende vragen. En de andere kant op is vooruitkijken. Naar welke gebeurtenis kijkt u echt uit. Het komende jaar. Daarover kunt u ook met mij bellen. 0800 1121. Ik heb geen Michiel Borstlap meer, want die heeft Jaap Spijkers meegenomen. Solo 2010. Maar die ga ik wel opzoeken hoor. Wat hebben wij? Dit. Alphendeel, althans zo heet het uh, de band. En het nummer heet Crackling Jolts. Ja, ik zit even te kijken naar informatie. Het is een Nederlandse band, een debuutsingle september 2011. Dus die hebben daar echt, echt naartoe geleefd, naar zo'n debuut. Dat is altijd fantastisch. Um, misschien vindt u dat wat veel leuker als onderwerp. Waar kijkt u voor het komende jaar echt naar uit? We gaan het niet hebben over goede voornemens. Dat is natuurlijk allemaal flauwekul, die traditie. Nee, uh, is er iets in het komende jaar waarvan u denkt, ja, dat, dat gaat dit jaar heel bijzonder maken? Daar kunt u over bellen met 0800 1121. Tim, goedenacht. Ja, goedemorgen met Timo uit Den Haag. Hallo Timo. Hoi, nou, ik denk dat het de beste wens natuurlijk. Dankjewel, jij ook. Ja, dat het een goed jaar mag worden voor je. Uh, ja, maar het is, Ja, oké, okay, prima. <laughs> Dankjewel. Uh, maar, maar wat ik wou, wel graag zou terugzien komen, of de traditie die ik graag voortgezet zou zien, ja. is dat mensen weer uh, eer van hun werk, uh, dat dat weer centraal zou komen okay. te staan. Zeg maar. ja. Dus zelfs dus als mensen vroeger zeg maar een, uh, een kleermaker, bij wijze van spreken, echt eer van zijn werk had en ze best deed om het zo goed mogelijk te maken en niet om het zo snel mogelijk te maken of om. Tegen zo laag mogelijke kosten en uh, de prijs zo hoog mogelijk op te drijven. Eer van je werk. Ja, want dan krijg je echt zo'n zo cultuur van, uh, van, de, van de verkopers die alles leiden, zeg maar. Ja. Uh, om te proberen zoveel mogelijk te verkopen. Ja. En de, en de managers die proberen de kosten zo laag mogelijk te houden door ja, uh, de mensen op te drijven of op te jutten. dat is onze... zodat de mensen die het werk eigenlijk moeten doen, gewoon onder druk staan om alles maar af te rafelen. Dus terwijl je... ze eigenlijk beter weten. Jij wil onze moderne consumptiemaatschappij uh, wezenlijk veranderen. Zeg, heb, jij, heb jij ooit eer van je werk gehad? Ja, eigenlijk altijd. Ja. Wat doe je dan? Misschien, misschien werk ik daarom ook niet meer. Oh. <laughs> Nou ja, dat is wel heel cynisch natuurlijk. Ik, nou, ik kon, ik kon niet zo goed voor mezelf opkomen in die zin. Voor mezelf zegt, ik, ja, ik heb altijd zoiets van, ik doe mijn best, ik doe, ik doe mijn werk zo goed mogelijk. En ken je mensen die nu nog eer van hun werk hebben? Die, waar je dan mee te maken hebt, waar je, waar je dingen van koopt als je dat kan of wil? Doe je dat zelf? Ja, ja, ik ga vaak naar familiebedrijven, kleine familiebedrijven. No noem er eens één. Een. Je zit in Den Haag, hè, Timo? Ja, klopt. Noem er eens een in de buurt waar je dan naartoe gaat, waar je graag nou, ik komt? Ik haal altijd mijn kleding bij de tijd. Dat is een familiebedrijf. dat zit er heel lang. Het gaat van vader op dochter ook. Inderdaad. Ja, en die verkopen werkkleding. Ja. En daar haal ik mijn kleding altijd. En dat is altijd duurzame kleding. Het is ook goed over nagedacht. De zakjes zitten op de juiste plaats. Weet je wel, er is niks waar je aan ergert, zeg maar. Mm. Dus dan kan je echt zien dat er goed over nagedacht is. En het zijn ook altijd wat duurdere dingen. Ja. Maar je hebt er ook minimale ergernis van dan. Duurkoop is goedkoop? Nou, niet altijd, want, want je kan ook gewoon merkkleding natuurlijk kopen. Ik bedoel, ja, okay. Coca-Cola, het grootste merk ter wereld, is natuurlijk in principe alleen maar marketing, want hmm. ja, die formule dat stelt op zich niet zoveel voor. Maar dat is natuurlijk een heleboel omheen gebouwd, dus dan is het duurkoop niet, niet altijd ja, okay. ja. goedkoop. Waar zit het, de tijd? In, uh... De tijd, ja, jeetje. Ja, de, oh. Maar je hebt op internet, ik heb oh. een internet, ik weet wel waar die zit, maar ik kan, niet, ik kan de straat kan er niet op... Je fietst er gewoon op je gevoel naartoe. Ja, ja het, is <laughs> de, het is een zijstraatje van de leus volgens mij. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ik ken het helemaal niet, maar dat nee, vind ik wel... het, je kan het Als je er langs rijdt, je ziet dat straatje, dan zie je het uithaanbord hangen. Ja. Maar je moet het echt weten. Ik denk dus... dat veel mensen die zeg maar, professioneel werkkleding kopen, dat die het wel weten. Maar het gaat, oh, het gaat ook echt over werkkleding, ja. Ja. Ik had ja. er altijd tuinbroek, omdat ik uh, toen ik nog medicijnen slikte. Uh, was ik iedere keer dikker en dan weer dunner, dan weer dikker. Ja. En ja, dan die je blijsbroeken kopen. En zo gaat dat ik nu ook weer niet. Dus uh, nou, het was een praktische oplossing. Op, de, op internet adverteren zei je met gun jezelf de tijd. De tijd? Adverteert op internet? Ja. ja leuk. Natuurlijk. Gun jezelf de tijd. Ja, nou ja goed. je kan er inderdaad heel rustig wachten. En ik val me ook op dat de klanten die er komen altijd goed gemust zijn. Je kan altijd een praatje maken, ook met de klanten. Het ja. hangt een hele goede sfeer. En ze hebben nog een ouderwetse kassa, weet je wel? zo'n. Die rinkelt. Ja, ja, ja, ja. Nou, maar ik, ik ben het ontzettend met je eens dat als je bij een ambachtsman komt, een vrouw, dat, dat, dat je dan toch weer even een andere tijd ingaat. En dat, ja. dat het ook wel heel erg prettig voelt in ja. plaats van alle confectie. En... Ja, en je betaalt er ook voor, maar je ja. hebt nooit het idee dat dat het fel over je neus getrokken wordt. Je betaalt wel een prijs, maar het, ja, je krijgt ook waar voor je geld. Zeg ja, maar. ja. Goed, dus dat. Uh, dat, uh, nou ja, dat waar ik vind... voor je geld? Dat vind ik weer een traditie terug moet komen. Waarvoor voor je geld? Nou, ja. dat is een mooie traditie. Timo, ik dank je wel en ik wens je jou ook dus een heel goed jaar. Succes. Dank je wel. Nee? Dag. dag, dag. Hoi, de, de belangrijkste gebeurtenissen voor mij, in 2012 schrijft Thijs Kroezen, Zijn mijn diploma halen. Welk diploma, dat schrijft ze niet. En de Alp du 6 rijden. Ik hoop op een fantastisch jaar ook voor jullie. Dat vind ik nou wel aardig. Want Thijs, ik ga ook de Alp du 6 rijden. Um, hoe, hoe vaak ga jij dat doen? Hoe vaak ga ik dat doen? Het is 7 juni uh, van het komend jaar. Uh, dat is een grote actie. Hè? Dat weet u misschien wel. Van Nederlanders die. Um, één of zes keer binnen teamverband... maar met z'n allen dus minimaal zes keer... de Alp dues oprijden... waarmee ze sponsorgeld halen... voor onderzoek naar de bestrijding van kanker. Um, dat ga ik ook doen. vind ik trouwens wel heel spannend. Ik ben al aan het trainen. Dat is wel even wennen. Maar het voelt ook wel eens heel op opwindend. Met de NCV gaan we met twee teams op die dag omhoog. Dus uh, u hoort daar waarschijnlijk nog wel, <lacht> wel vaker het komende jaar iets van. Want daar kun je best vol van zijn. Dus en, ik, en ik ben... Ik heb begrepen van anderen die dat gedaan hebben. Het afgelopen jaar onder andere. Uh, Erik Vaarson-Morel, de gitarist. Die heeft hem drie keer gefietst. Die zei dat het heel erg zwaar was. En heel erg emotioneel. En dat kan ik me wel goed voorstellen. Dus dat is, uh, dat is inderdaad de Alp. Noteer het vast. 7 juni. Dan gaan we met z'n allen omhoog. En uh, Mijn vraag aan u is dus. Zijn er tradities waar u heel erg van houdt. Die u echt koestert. Persoonlijke tradities. Of... Wat is nou de gebeurtenis van het komende jaar waar u heel erg naar uitkijkt? En de gebeurtenis die dat komende jaar 2012 tot een fantastisch en bijzonder jaar moeten maken. Bel met 0800 1121. sera quando arriva già e la la la e la la la la nuovo come nuova la stagione e nuovo nome che la chiamerà nuovo di promessa mantenuta nuova la voce sconta. En dat Forte, Maria Testa met Nuovo Het gaat over de geboorte van zijn zoontje, Nou. Dus die, die is toch al behoorlijk op leeftijd, Testa, of niet? Nou, baas zou ik zeggen. Maar is dat misschien wel een oude ervaring? Wel een mooi liedje, kan je er goed bij hebben, Testa. Zeker in de Nacht van Casaluna. U luistert naar Radio 1. Dit is de NCV met Casaluna en met u als luisteraar en gesprekspartner. U kunt uh, met ons bellen als u verhalen heeft over de tradities die u trouw blijft of... De gebeurtenis van het komende jaar waarvan u denkt dat, dat is zo speciaal, daar kijk ik echt naar uit. Heleen, nacht. Ja, nacht. Ik wou nog even terugkomen op het gesprek over de Gijsbrecht van Aalto. Ja, Wat ik nou miste in dat hele gesprek. Dat was de enige in mijn gevoel indrukwekkende zin die ik ooit onthouden heb van de Gijsbrecht. <laughs> dat is valt voor mij samen, de Gijsbrecht. Toen moet ik aan die zin denken. Dat is. Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Dat is de zin die ik me herinner van de gijsprijs. Ja, dat klopt ook. En zin... daar hoort ik nog helemaal niks van. Nee, ja, dat, is, dat heb je met radio. Dan heb je maar drie kwartier. En dan, kun je, dan moet je permanent een keuze maken in wat je wel en wat je niet bespreekt. Ja. Dit is wat je. Die zin die komt uit een van de rijen, oftewel de koorliederen. die Vondel ook heeft geschreven. En dat bezinkt die hartstochtelijke liefde van Badenloch ja. en Gijsbrecht van Amstel. We hebben het wel over het dilemma gehad. Ja, want ik hoorde wel van die vreselijke uh, de, de dingen. die ze dan eventueel wou doen om de man te bewegen. op te houden ja. met vechten. Dat, maar, doet ja, huh? dat doet ze ook allemaal. Dat doet ze ook allemaal. Dat doet ze ook allemaal, maar dan had ik ook deze zin ergens er, er, erin verwacht. Ja. Nou, ja. Ja. nou ja, het spijt me dat ik u, wat dat ja. betreft, niet heb kunnen uh, bedienen. Nee. Die, die, die zin zit wel in de voorstelling, kan ik u vertellen. Oh, gelukkig. De, door Marise van Eijlen wordt die gedaan. Maar het aardige is, u raakt aan die traditionele koorliederen, de rijen, de koorzangen van, uh, ja. van die klassieke tragedie, waar we het ook niet over gehad hebben vond ik zelf ook alweer vervelend... is dat Willem-Jan Otte, schrijver en dichter... die heeft een aantal nieuwe rijen geschreven... in de plaats van de door Vondel geschreven rijen. Uh, uh, komen die een beetje overeen? Nee, helemaal niet. Die heeft gewoon en hele zijn nieuwe. ze toch wel mooi? Nou, dat hadden we dus willen zeggen. En daar was Jaap Spijkers net ook nog buiten gewoon uh, te over te spreken. Uh, uh, Willem-Jan Otte heeft het baren van Maria heel erg beschreven. Hè, de, de, oh. Precies... En het gaat er nooit over, over het, het, het waren zelf. Nou, dat heeft hij beschreven, precies. Merkwaardig. In die... Ja, merkwaardig. Waarom? Nou ja, hoort dat erbij? Ja, het hoort erbij, ja. Het, oh, is, het hoort erbij. Het is... Nou ja. <laughs> ja volgens hen wel. Ja. <laughs> heeft, u de, heeft u de vondel van Gijsbrecht ooit gezien? Nou ja, dat, de, de dat weet ik niet, maar ik zit me af te vragen waarom deze ene zin zo is blijven hangen. Waarom is die zo blijven hangen? Ja, dat weet ik niet. Want ik bedoel, uh, dat moet van lang geleden zijn. Ja, 400 jaar geleden ongeveer. Nou ja, nee, ik bedoel <laughs> dat ik het gehoord heb. Dat het is blijven hangen in mijn geheugen. Ja. Heeft u gelezen? Ja, ja, daar weet ik nog niet zoveel van. Heb je, oh, je hebt alleen maar die zin. Ja. ja. Wat is dat nou voor cultuur, als je alleen maar aan één een zinnetje uh, vasthangt? Ja. Ik heb ergens wel een beeld, dus misschien heb ik het wel eens gezien. Ik weet niet, is het ooit op de televisie uitgezonden? zou ik niet kunnen zeggen, ik denk het niet. Maar het is zo'n zin, waar werd oprechte trouw. Hè? Dat is ja. zo'n zin die, die je vindt in schoolboekjes en die vind je als. als dat wordt geciteerd ja, nee, als het over de liefde ik, tussen man en vrouw gaat. En... Ik kan als het ware die gedragen toon erbij horen. Het was niet zomaar een zinnetje, het werd heel gedragen, uh, ja. voorgelegd. En dan was het natuurlijk na de Gijsberg, het was een Kloris en Roosje. Hè? Ja, dat is iets anders. Ja, heel, heel wat anders. Dan moest je weer een beetje opgevrolijk worden naar de drama's. <laughs> maar misschien heeft u wel ooit... Misschien heb ik het ooit gezien. Maar... In, de, in de Schouwburg ging u wel eens naar het, gaat u wel eens naar het theater? Nou, vroeger wel. Ja, dat bedoel ik. Ja, misschien wat? heb ik het wel eens gezien. En nu niet meer? Nou, ik ben een beetje oud nu, hè. Mm. Wat is oud? 85. Ach, ja. ja. Dus dat is een beetje moeizaam. Mm. Dus nee, dat, dat hoeft niet. Maar uh, vroeger ben ik wel naar theater gegaan. En dan kan het toch zomaar zijn dat... En in Amsterdam ook? Ja, dat denk ik. Ik ben ook wel in Den Haag en in Haarlem. Naar de Schouwburg gaan we ja. ook wel in Amsterdam. Ja, dan kan het dus zomaar dat zijn dat... dat ik ook geboren, hè. ja. Dan kan het best zijn dat u het gewoon zomaar heeft meegemaakt een keer. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar, maar van de rest, van al die vreselijke toestanden... Uh, is me gelukkig niks bijgebleven. Nee. Van in die kerk wat u wat, wat beschreef. Ja, dat is, dat is wel waar het gek genoeg over gaat. Nou ja. Dat zal er wel ook ingezeten hebben. Dat zit er zeker in, ja. Maar het gekke is dat ik me daar dus niks van herinner. Misschien hm. hebben ze dat op een andere manier gebracht. Ik weet het niet. Maar gelooft u dan ook dat de liefde... Het grote antwoord, echte, oprechte, trouwe liefde tussen mensen. Het antwoord is op al die grubeldalen die wij elkaar hebben. Nou, het antwoord niet. Het is natuurlijk belangrijk als het er is. En helaas is het tegenwoordig gezeldzamer geworden. Al ken ik in mijn omgeving wel mensen die inderdaad <coughs> zo'n trauma met elkaar hebben, maar het wordt zeldzamer. Maar het, het, ja, het op de een of andere manier. Die zin heel, werd heel indrukwekkend gebracht hm. in het verband van het stuk. Ja, Echt? en toen ik, ik... daar. Dacht... Ja, nou, daar hoor ik helemaal niks van. <laughs> nee, ja, dat is nou nogmaals, dat, dat kun je niet uh, altijd voorkomen. Nee, begrijp ik. Dat zegt misschien uh, deze regisseur minder o. dan nee, andere nee, dingen. Nee, helemaal, uit... nee. Ik zal u, ik zal u vertellen. Hij heeft uh, Willem-Jan Otten die rijen en later herschrijven. Behalve deze, want die vindt hij zelf ook zo mooi. Ongelukkig. Hoe, een, een, hoe gaat die zin ook alweer, nog een keer? Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? En hoe gaat het dan verder? Nou, dat weet ik niet. Twee zielen... Dat ja, is de ene zin die ik me herinner. Twee zielen gloende, of wel, gloeiende, aaneengesmeed of vastgeschakeld en verbonden in lief en leed. Ja. De band die het harten bindt, der moeder aan het kind gebaard met weeën, aan haar borst met melk gevoed, zo lang gedragen onder het hare, verbindt het bloed. Ja, dat, is, dat, is nog... ja, dat vind ik nog steeds mooi. Ja. Zal ik doorgaan? Wel? Zal ik doorgaan? Ja, graag. <laughs> <laughs> nou, voor, u. voor jou dan. Nog sterker bindt de band van het paar door hand aan hand verknocht om niet te scheiden. Nadat ze jarenlang gepaard een kuis een vreedzaam leven leiden gelijk van aard. Hoe lang gaat dit eigenlijk door? Nou, nou dat ga ik niet helemaal doen, want het is nee. een lange rij. Maar wel mooi, hè, die taal. Ja, ja. ja Goed. zeker. We hebben het even in hersteld. Uh, Helene, ik dank je wel. Ja, oké. Okay. En ik wens je ja, nog dag. Dag. Um, een goede nacht. Dag. Een e-mail van... Isabel Schultz. Het volgende jaar wil ik afstappen van onze verslaafde manier van communiceren. Geen telefoon, geen Twitter, geen Facebook. Maar beproeven hoe het is om afspraken met woorden na te komen. En niet afgeleid worden of beïnvloed. Maar alleen nog maar het echte leven zien. En de digitale wereld verlaten. Interessant. Tegenstelling tussen de echte wereld, het echte leven en de digitale wereld. Hoort hij daar dan niet bij? En de consequenties van het digitale leven, die ik ondervonden heb, aan anderen te laten zien door middel van mijn kunst. We hebben dat niet nodig. Het leven en de liefde is spannender zonder. Gruzen, groezen, Isabel. Van groezen naar kroezen. Thijs Kroezen, goeienacht. Goedenavond. Jij bent de jongen die de Alp Nués op gaat fietsen ja. op 7 juni. Ja, ja. Wat goed nee, dat ik je. Ik ga de zesde. Je gaat de zesde? Oké. Okay. Ja, het is twee dagen dit jaar. Want de aanmeldingen zijn zo overvloedig, de belangstelling zo groot... dat het niet meer op één dag kan. Dat is onverantwoord. Dus is er een tweede dag. 15.000 inschrijvingen waren. 15.000, ja. Ongelooflijk. Verbaast het je? Nou, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant is er vorig jaar... natuurlijk extreem veel publiciteit geweest. Ja, ook extreem. Wat alleen wel goed is. Ja, extreem veel geld is ook opgehaald natuurlijk. Ja, en dit jaar ja, bij bijna dubbel zoveel deelnemers. Jongen, jongens, ze kunnen niet allemaal. Ze hebben mensen moeten afwijzen. Nee. Volgens mij zijn het. Niet... We waren in eerste instantie voor de voor 7. Dus 7 juni waren we uitgeloot. Ja. En toen kregen we later nog een bevestiging van de zesde. Oké, okay, dus jij was, uh, jij was blij? Ja, ik was heel blij. Ik stond springen in de gang. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 18. En waarom ga jij dat doen? Ik ben uh, zelf uh, twee keer getroffen door kanker. Op, je, op deze leeftijd al? Ja, ja ik heb uh, toen ik 14 werd, heb ik een uh, bootmorgen gehad. Zo? Uh, negen maanden behandeling, geen modus plus, allerlei operaties. Waarbij uiteindelijk uh, mijn linkerarm in geheel geamputeerd is. En uh, daar was ik ongeveer anderhalf jaar mee klaar toen ik terugkwam in mijn longen. Goeiedag. En toen zo. hebben ze uh, mijn longen geopereerd en stuk, stukjes van mijn longen, twee, twee tumoren weggehaald. En uh, nou ben ik weer een uh, aantal maanden schoon. Nou, dan weet je wel wat leven is, denk ik. Ja genieten van je en ja. heb jij um, hoeveel, hoe, je, je, je, je hebt een team hoe heet jouw team uh, sessiescultuur. <laughs> Ja, dat vind ik wel dat vind ik wel een, een, een dat dus vind ik het dan wel weer een rare of een goede grap geloof ik ja dat is leuk hè die vind ik wel ja. <laughs> Eigenlijk blijf alles natuurlijk om de zes bij de op de zes ja natuurlijk dus, dus, En... en ja, we zaten een beetje te geijnen. Wat moeten we nou doen? Hè? Nou, weet je toch geen supernaam te zijn als het maar gewoon een goede naam is. Hè? Onvoldoende moet het zijn. Hè? Dus ja, sowieso zo, zo half-half kwamen we uiteindelijk. Nou, zes moet natuurlijk al met zes te maken hebben. Geetje, meesterlijk. En wat, wat ja. zijn de jongens, of de, de meiden, de vrouwen, de, de mannen met wie je mee, mee fietst met jou? Uh, uh, mijn broer die fietst mee. Ja. Uh, een vriend van ons. Uh, een een uh, getrouwd paas. Dat... Uh, die man die is onder andere mijn kinderarts geweest. Ja. Als ik, uh, niet in mijn eigen ziekenhuis, maar gewoon... Als ik wel naar het ziekenhuis moest, kwam ik hem wel eens tegen als kinderarts. En uh, nog een andere kinderarts en nog een kennis van ons. Zo. Met zeven in totaal. Ah, wat goed zeg. Hé. Wat, ja. wat, uh, want jij hebt geen arm, één arm mis je. Ja, ik mis één uh, volledig arm. Hoe, hoe fiets je dan? Ik, uh, nou, ik heb ooit op een, een racefiets gezeten met één arm... Ja? Maar ik voel me daar totaal niet veilig op, omdat ja, nee. het is gewoon heel moeilijk te besturen met één arm. Dat denk dus ik ook. Je kan geen kracht zetten op het stuur nee. en je kan niet aan het stuur trekken, dus daar schiet je niet zoveel om hulp. Dus en zo... toen zijn we via via bij een bedrijf in Breda gekomen, want ik kom uit Breda, uh, die uh, speciale uh, lichtfietsen maakt. Het is dan geen tweewielen, maar een driewielen, waardoor je eigenlijk uh, niet om kan vallen. Ja. En dus uh, kan ik gewoon blijven trappen ja. en zo, zo, zo uh, doen we omhoog komen. Wat, ge wat geweldig! Ik heb daar veel bewondering ja. voor en veel respect. Ja, ja ik zei, ik, ben echt, uh, ben, ik kijk er echt naar uit. En wat verwacht je dan van die? Je hebt het niet eerder gedaan nog, hè? Denk ik of niet? Nee, ik heb nog nooit eerder gedaan, nee. nee. Ja. nee, nee het je... plan is ontstaan toen ik vanavond voor de tweede keer ziek werd en toen was ik eigenlijk aan het bijkomen van mijn operatie en toen zag ik al die mensen omhoog gaan. van ja. ja, ik moet ook. Ja, terwijl je eigenlijk doodziek was op dat moment. Op dat moment, ja. Op dat moment was ik net geopereerd inderdaad. En ja dacht <laughs> ik wel, ja, ik moet ook gewoon omhoog. ja. Opgeven is geen optie, dat is het motto van die auto. Nee, precies. Nee. Ja, dat dacht je, dat is precies wat ik, uh, wat ik wil uitdragen ook. Ja, nou, ja en, en niet alleen voor mezelf natuurlijk. Maar ja. ik, ik, ik heb bij ja, nog jongere kinderen in het ziekenhuis gelegen. Die, die uh, ja, gewoon van 6, 7. Die je, dan, die je dan afziet, vragen van ja, uh, waarom, aan papa en mama: ja, waarom ben ik ziek? Ja. En waarom kan ik niet met mijn vriendje spelen? En dat doet mij veel meer pijn dan wat er met mezelf is gebeurd. Ja, Want hoe, hoe, hoe ga je er dan zelf mee om? Want die vragen zijn toch ook, dat zijn nou, toch ook vragen die jij jezelf moet stellen? Nou ja, als ik, kijk, ik zit, als je het aan mij zou vragen, zou ik altijd zeggen: van je kan wel ergens in een hoekje gaan zitten of heel erg zeggen dat je heel erg zielig bent. Maar daar heb, je, daar heb je echt alleen jezelf mee. En op het moment dat jij naar buiten toe positief bent en zelf positief bent, dan krijg je ook echt alleen maar positieve reacties terug. Hm. En van die reacties krijg je weer energie. Ja. En, en positief zijn, dat betekent dat voor jou? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe breng je dat, dat dan? Nou ja. Dat zal toch ook niet altijd even ja. makkelijk zijn? Nee, het is, je, loopt, je loopt af en toe tegen dingen aan die je niet kan met één adem. Of dat je dat je vrienden wel iets kunnen, maar jij niet. Hm. Maar ga je dan, dan kan je erbij neer gaan zitten en zeggen, nou ik kan het niet. Of je gaat iets vinden waardoor het wel kan. Bijvoorbeeld met die lichtfiets en met die racefiets. Ik kan niet op een gewone racefiets, maar ik ga toch iets zoeken waardoor het wel kan. Ja. Ja, ik, heb altijd ge, ik heb altijd getennist. Ik doe nog steeds aan tennis. Gewoon omdat ik voor mezelf gewoon geprobeerd heb om het een om te leren tennissen. Ja. Dat is goed gegaan. En als je het gewoon. Ja, je moet gewoon. Ja, inderdaad, opgeven is gewoon geen optie. Huh. Als je opgeeft, dan geef je alleen jezelf op. Ja. Dat is wat het laatste wat je zou moeten doen. Heb, ja. heb je al getraind? Ik, uh, ik spin nou één keer per week. Ja. Een uh, spin. spin, ik spin echt, maar, je, ja, spinnen, spinnen. spinnen, ja. Dat is een hele zware en, uh, training, hè? een hele zware conditietraining. Ja, training. Is, uh, elke week dan, uh, kan je me wegdragen. Ja, ja. <laughs> <Goed>. <laughs> ik zal je vertellen, ik doe het ook. Ik heb pas één keer gedaan, ik ben net begonnen daarmee, maar totaal over de rode ging ik. Ja, het is echt uh, niet, normaal. niet normaal. En uh, ja. eind januari komt dan mijn luchtfiets, die, uh, die gemaakt wordt. En dan uh, kan ik ook buiten gaan trainen. is heel koud is het niet, hè, dus. Ja, wat, ja. wat, wat uh, geweldig. Ja, ik vind het echt geweldig dat je dat doet. Uh, en ga jij voor zes keer? Of, uh? Nee, ja, nee zeg. Uh, ik, ga, ik, ga, ik heb uh, voorgenomen om drie keer... Uh, ...naar boven te fietsen. Ja, ik ga voor, voor minimaal twee. Zo. Ja. <laughs> dat is ook nog niet eens makkelijk. Nou, ja, nee. misschien fietsen wij wel samen een, een stukje op op die berg op 7 juni. Ja, ik, ik moet de zesde, maar ik sta de zevende. Oh ja, langs de kant. Ja, Het kan zijn dat ik, uh, dat ik misschien ook nog wel... Hè, het is dan zo dat ja. ze, die zesde zijn er... Uh, ...duurt een dag korter... Dus mensen ja, die, die zes keer omhoog willen, de... die moeten eigenlijk allemaal op de zevende. Dus het is nog gevraagd om te ja. ruilen, eventueel. Dus misschien dat ik het ook nog wel weer verander, om die reden. Uh, oké. Okay. Maar Zou dan sta ik... Dan, dat is wel, wel leuk zijn. Ja, dan sta, dus ik zal zeker naar je uitkijken. Ja, dus naar ja, jullie zesjescultuur. Ja, ik, ik val op, op een lichtje en een arm. dus ik ja, moet niet zien. <laughs> ja, maar bepaalt geen zesjescultuur. Zoveel weinig niet. Thijs, ik wens je um, heel veel uh, goeds en heel veel uh, succes. Ja. We zien elkaar. bedankt. Nee? Succes? En uh, ik uh, zie je op de berg. Oké. Okay. Nou. Bovenop, hè Boven ja, zeker okay. ja, zeker maar. Doei.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 I say you the bestest, lean and fall, big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all. And in the blue dark Playing pool and wild dots, Video games He holds me in his big arms Drunk and I am seeing stars This is all I think of Watching all our friends fall In and out of old claws This is my idea of fun Playing video games It's you, it's you, it's all Play a place on Videogames, bezongen door de Amerikaanse zangeres Lana Del Rey. Het is zeven minuten over half twee. U luistert naar Kazeluna van de NCV op Radio 1. Ik krijg een e-mail van Willem die mij op mijn kop geeft. Vind ik ook altijd prettig hoor, als luisteraar als je een beetje bij de les houden. Dat is knap aan een 84-jarige vragen, zoals 85 volgens mij. Of ze een tweede zin uit haar hoofd doet... en het dan zelf helemaal uit je hoofd van het computerscherm lezen. ja. Ja, maar dat is toch niet zo bedoeld. Ik dacht, ik vond het zo mooi. Dus ik dacht, ik geef er wat extra. Bovendien is het niet van een computerscherm. Dat kan ik dan ter correctie dan wel meteen heel zeurderig uh, teruggeven. Ik heb namelijk gewoon een schooluitgave gekocht. heb ik namelijk altijd voor ingeschreven. Op 16 augustus 1975. Van de Gijsbrecht van Aamstol Willem. Van Joost van den Vondel. Uh, Frank Hofman, goedenacht. Goedenacht. Ja, hallo. Ben... Ik wil eerst graag een compliment uitdelen. Ja, dat, dat vind ik heerlijk. Ga, ga, steek van wal. Het gaat me hier om uh, de presentatie wat u doet bij elk programma... met de woorden die u zoekt om het programma in te leiden. Daar krijg ik altijd een heel warm gevoel o, bij. Ziet je. Want ik denk dan altijd zo hoort het. Ja, ja. Nou, dat, dat, dat vind ik wel buitengewoon plezierig om te horen. Dank u wel natuurlijk. En nu verder. En nu verder. Ja. Mijn uh, traditieherinneringen worden de laatste jaren steeds scherper. Mijn vader was namelijk regisseur in Groningen. En voerde 31 oktober altijd het toneelstuk uit Kiro de Bré. Oh, van wie is ik dat vind... Is dat niet van Joost van der Vondel? Nee, zeker niet. Nee, nee, ik weet niet meer te schrijven, want ik kan het boekje niet meer vinden. Ach. Maar het gaat hierom dat... Uh, Guido de Bre was de woordvoerder van hugenoten in Frankrijk. En heeft zo lang mogelijk zijn groep mensen daar behouden. Totdat ze moesten vluchten naar Nederland. Ja. En ik kan me dat nog helemaal voorstellen in de harmonie in Groningen. Met eh, twee prachtige koren van Evert Westra. Die daarbij betrokken waren. Met prachtige kostuums. Ja, dat, dat vond ik geweldig. En, en waarom dan op 31 oktober altijd? De hervormingsdag. Nou oh ja. <laughs> Daar ging het om. Dat soort dingen verdwijnen gewoon. Ja, dat is een traditie die niet meer in ere wordt gehouden. Nee, absoluut niet meer. Nee, nee. Want, want wa, hervormingsdag is... 31 oktober. Ja, en wat gebeurde er toen? Dat is, de... dat is dus die, die, die, die, die acceptatie van die hugenoten dat zij niet vervolgd moesten worden, maar gewoon op de plek konden blijven waar ja, ze okay. woonden. Ja, ja. En dat ja. was de, de, het hoogtepunt van de hervormingsdag in Groningen en de omgeving. Dat leefde heel erg in Groningen. Ja, en mijn vader vond dat zijn plicht om dit soort zaken aan de, de, de gelovigen kenbaar te maken wat voor strijder was geweest. Ja, ja. Heb ik, helemaal niet zo goed, uh, ik heb daar nooit mee te maken gehad met 31 oktober, Vormingsdag en de huurgenoten. Ja, ja, ik, ik zie mijn regisseur, die zit nou wel heel stoer te knikken van ik wel, maar uh, daar geloof ik helemaal niks van. Die zit gewoon ja. de bol te bedriegen, hoor. Nee, hoor. Ja. Maar, de, de, maar de, de, dat, is, dat is op een gegeven moment opgehouden? Ja, mijn vader verhuisde als gezin naar Enschede. En daar heeft hij twee toneelgroepen opgericht om het lekenspel weer ja. in te voeren. Dat, is, dat zijn echte tradities, hè? Ja, ja. ja dat heeft hij heel lang voorgehouden. En zijn andere groep heeft hij uh, vrij um, uh, ingewikkelde en, en gedurfde stukken opgevoerd. Zoals Korkzak en de kinderen. Het prachtige verhaal van dokter Korkzak... die uh, de boeken heeft geschreven over de manier waarop je schoolkinderen moet begeleiden... Hmm. ...en in Warschau een weeshuis had waar steeds voller werd. En daar eh, opeens de gestapo binnenkwam en de kinderen wegnamen. En toen dokter Kortzak naar buiten kwam, toen zei een van die officieren, jij niet? Ja, maar wacht even, ik ga met mijn kinderen mee. En later zijn die boeken van dokter Kortzak... ...en die liggen nog steeds bij de oudere onderwijzers nog in het bureau, ja, wat hij geschreven heeft. Een, een belangrijk verhaal. Een enorm belangrijk verhaal. Hoe was het om een vader te hebben die regisseerde? Was dat interessant? Dat was buitengewoon boeiend, want we hadden een enorme zolder... en daar werd met de groepen gerepeteerd... totdat ik de volgende dag hele stukken van het toneelstuk nog laag kon zeggen. <laughs> ja. ik, daar, daar lag ik gewoon wakker voor, om dat allemaal te kunnen volgen... Zo fascinerend vond ik het toneel. Ja. Nog steeds. Ja. Goed zeg. En, en de, de Gijsbrecht? Ooit, heb, je, heb je daar dan een relatie mee? Daar heb ik zeker een relatie mee. Omdat ik verplicht was om daar naartoe te gaan met mijn vader. En die verplichting was op jonge leeftijd nogal erg ruw. <lacht> maar die herinneringen die heb ik nog steeds... In maar, netflix zitten. Maar herinner je dan inderdaad iets van opvoeringen van de Geisel? Ja, in, Am in Amsterdam. Echt waar? In de straat ook, ja? Dat kan ik me nog... Uh, de, de, de, dat waren natuurlijk niet de eerste opvoeringen, nee. maar de latere opvoeringen. Ja. Met... Uh, me me hoe heet die grote acteur? Maar ja, goed. Ik, dat vergeet je natuurlijk. De, uh, <tie> ja. heeft, uh, later is daar de toneelprijs naar genoemd. De uh, Louis... Nee, de niet Theo. Door. Nee, oh. Nee? Nou ja, dit, dit doet ook niet hoe. Um, nee. Wat ik nog meer een traditie vond. en wat helaas verdwenen is. dat zijn de programma's C majeur. Nou ah, ja, klassiek ook, programma's van de NCV over klassieke muziek. Ja. ja, ik geloof dat u daar ook een deel in had. Ja, ik heb dat wel ik heb dat gepresenteerd. Ja, maar dat komt zeker niet terug. Dat kun je wel. Nee, nee, nee dat nee, gaat zeker dat niet is, terugkomen. Jammer. Ja. Zo verdrietig. Ja. En dan harde noten niet te vergeten. Ja. Ja. Dat, dat ja, waren voor dingen... mij hoogtepunten wat met klassieke muziek te maken had. Op tv, ja. ja. Nou. Ja, er verdwijnt nog wel eens wat, hè? Ja, erg veel dat zelfs de nacht van de klassieke muziek s'nachts moet gebeuren. Ja. Maar goed, dat, dat, nee, ik, ik wil niet uh, mopperen. Nee, dat zijn maar een traditie mijn... die verdwenen is en een traditie die mooi was. Nou um... ah ja, dan is de balans toch redelijk in evenwicht. Nou ja, ik heb gelukkig nog heel veel op band staan. Dus ik kan hmm. altijd weer teruggenieten. Heel goed. Frank, ik vind dat ben ik blij om te horen. Ik dank je wel. En ik wens je nog een goede, een goede nacht. Ik jou ook. Dag. Toch kijk. Dag. Dag. Inmiddels staat bij ons de telefoon roodgloeiend. Over hervormingsdag, 31 oktober. Meneer de presentator. Nou ja. En een e-mailtje van Albert. Die overigens vindt dat onze website met de nieuwe verandering zo moeilijk bereikbaar is. Nou, op zich is onze website nog wel, denk ik, makkelijk te vinden. kazeluna.ncv.nl Maar die website is niet meer zo interessant. We gaan een nieuwe fase in. Als u dingen over onze programma's zoekt, bijvoorbeeld oude uitzendingen... dan moet u dat doen via radio1.nl. Dat is wel een vernieuwde website. En uh, op die website moet u eigenlijk zoeken naar Kazeluna... Dat kan overigens heel makkelijk. Je kunt echt heel snel en heel makkelijk oude uitzendingen vinden... per datum en uur. Um, en daar is ook nog wel meer informatie te vinden over ons programma. Dus dat is eigenlijk het nieuwe adres. Radio 1.nl. En dan doorzoeken. Um, Albert Diderot de Lapierre. Als dat geen hugenoot is, dan weet ik het ook niet meer meldt dat hervormingsdag nog altijd wordt gehouden in Utrecht, elk jaar. De gereformeerde gemeenten vieren het in Utrecht in de Nikolai Kerk. Dat is ook heel goed om te weten. In ieder geval moet radio1.nl nog even wennen natuurlijk. Um, en een e-mail van Ria Oosterhoff. Aan het eind van het schooljaar 1960 zou ik voor de tweede keer blijven zitten op de Mulo. Gelukkig mocht ik van mijn vader van school, van de overheid ook trouwens, want ik was 15... Mijn vader vond wel dat ik op 1 januari daarop volgend mee moest naar de Gijsbrecht van Aamstel. Want anders zou het met school gebeurd zijn. Nou, dat was pas een straf. Toen kon ik niet vermoeden dat ik pas in 2012 met een zekere trots zou bedenken dat ik een oude traditie meebeleefd heb. Dat komt nu naar boven bij het opnieuw tot leven komen van Vondels Gijsbrecht van Aamstel. Nou, ik begrijp een nieuwe stijl. Zou die opvoering weer traditie worden? Goed, van Ria Oosterhoff. Nou, dat is... Niet helemaal duidelijk wat wel afgesproken is. Dat is dit weekend bekend geworden. Dat ook volgend jaar op 1 januari weer... keurig om 4 uur in de Stadsschouwhoek van Amsterdam... de Gijsbrecht van Amstel opgevoerd gaat worden. En ik weet eigenlijk even niet of dat dezelfde uitvoering is. Uh, maar dat ligt wel een beetje voor de hand. Goed, Peter, goedenacht. Dag, goedenacht. Hallo. Hi. Um, uh, ja, Ik wil even reageren op de jonge man... die eigenlijk uh, volgens mij twee telefoongesprekken uh, terug... Uh, deze jonge man die, die uh, de berg gaat beklimmen. Thijs, Kroesen. Met, met zijn driewieler. Ja, nou, zijn ja, lichtfiets. ik ben er ook stil van. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik race fiets zelf ook. En uh, nou ja, laat het maar gewoon op afstanden van houden van de 100, 150 kilometer... maar nou gewoon het liefst vlak alsjeblieft. Ja. En uh, zo ga ik ook de Grebbenberg op rij of uh, richting Arnhem de postbank toe... Dan heb ik altijd spijt als ik thuis kom. Deze jongen die gaat gewoon echt 14, 15... Ik, ik, ik weet niet eens wat de exacte uh, lengte is van deze berg hoor. 14 13, 13 kilo, 13 kilometer en een beetje, een ja, hoogteverschil. Ja, maar dan wel met een percentage van uh, tussen de 12 en de 20 procent. Nee, dat overdrijf je. Dat zijn stukken ja, is dat zo? Van, er zijn stukken van 10 procent, maar het gemiddelde is 8 procent. 8 procent. <laughs> nou ja, ik doe het hem niet, hè. Dus uh, uh, ik wens deze jongen, also, ik hoop dat hij nog luistert... ik wens hem in ieder geval zeer veel succes. Ja. En uh, een maat van mij, die, uh, die was uh, extreem dik... Hij heeft ook een maagoperatie daarvoor gehad. Die gaat hem ook rijden. Uh, ik zal om deze twee, beide mannen ga ik even over denken... als Evel die, die dachtig is. Ja. Dat, dus ik wil hem even succes wensen. Dat is heel goed, dankjewel. Ja, en ik wil nog even reageren op uh, die mevrouw... Ja, ik weet niet welke leeftijd deze mevrouw was... Op een mailtje, uh, die vond ik wel heel erg bijzonder ook. Uh, die mevrouw die doet uh, mail eruit, twittert en alle trucs. Oh ja. En, en, en, en de telefoon. Alle, vers, alle en verslavingen zo, aan, aan de, de verschillende op, manieren van communiceren. Dat nog, ik, nog een keer. Alle, alle verslavingen aan uh, die verschillende manieren ja, van communiceren. Ja, ik weet niet of het voor haar verslaving is. Kijk, nou, dat ik, zo heb, het. Ik, heb, ik ben nu 42, ik heb nog nooit internet gehad. En ik heb ook geen tv-aansluiting. Ik heb wel een tv in huis met een dvd spelletje eronder. Dus ik, ik, ik kies gewoon heel beperkt van wat ik wil zien. En in... waarom, waarom doe jij dat? Uh, oh, ja, dat heeft ten dele te maken met uh, mijn christelijke uh, religie. Oh. En uh, ik wil niet geconfronteerd worden met het feit dat de creativiteit in ons leven van dit gezin... Uh, uh, ...weggenomen wordt door de hele dag voor zo'n stomme bak te gaan zitten hangen. Nou ja. Snap je? ik kan me iets bevoorstellen. Uh, ik, uh, nou, ik moet die vrouw wel even waarschuwen van... ...ja, als je geen telefoon hebt, dan ben je wel heel zwak in deze maatschappij. En heb jij, heb jij uh, geen telefoon? Jazeker wel, ik bel nu, hè. <laughs> ja. ja, dus ik ben... Kijk, kijk ik, ik heb uh, kinderen en uh, kinderen gaan naar school, dus het is toch wel handig... In deze maatschappij, uh, waar niemand tegenwoordig meer naar elkaar kijkt, dan behalve via Twitter, mail en troep. Ja. Ik weet niet eens hoe het werkt. Nee. En maar... ik heb het tot, die, uh, tot nu heb ik dat gewoon altijd volgehouden. Mensen verklaren me ook om die reden ook voor gek. Ja. Daarom vind ik het ook uh, volkomen uh, uh, bijzonder dat die mevrouw, als ze de waarheid spreekt hoor. He, dat, dat ze zegt van oké, okay, we gooien het eruit. Nou, het is een voornemen. Het is een voornemen. Ze is van plan om het er allemaal ja, uit te gooien. Het is een voornemen. He, maar kinderen, ja. kinderen die worden op school opgeleid tegenwoordig ja, top, met computers. Top, top, top, ja, ja, ja. Nou, dat is dus, dat, kijk, nu komen we dus inderdaad bij zo'n probleem aan. Is dat uh, mijn, uh, mijn oudste dochter. Ik, daarboven heb ik nog twee zoons, maar die hadden internet niet nodig. In verband met wat meer uh, handenwerk, zeg maar. En ja, nou ja oké, okay, dat konden ze op school doen. Ja, maar Lotte die zit op HAVO-VWO. Uh, en ja, uh, uh, uh, ik kom er dus nu ook achter dat zij dus gewoon dingen gewoon ook gewoon via internet moeten kunnen doen. Ja, moet leren zelfs. I dat nou, ja, is eerder... dat, nou ja, dat is dus eigenlijk gewoon... Uh, dat, dat, dat, dat, juist die verplichting door deze maatschappij heb ik juist de neiging, om dat juist dus expres niet te doen. Je maar ook. je wil je dochters wil je absoluut niet achterstellen voor de rest... Dat is duidelijk, hè? Ja. Maar omdat, kijk, omdat die mevrouw dus dat mailtje stuurde... dacht ik van, hè, hè, eindelijk iemand die dus afscheid durft te nemen... van iets wat dus in deze maatschappij gewoon eigenlijk als verplicht wordt uh, beschouwd. Ja. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld mijn boeken voor mijn kinderen wil bestellen... dat is dan bij IDINK BV Ede. Dan, uh, dan wordt dat wel heel netjes allemaal afgehandeld, maar dan... Uh, vraagt deze mevrouw mij heel vriendelijk oh u hebt geen uh, internetadres ik zeg nee mevrouw ik heb geen uh, computer <laughs> en dan wordt er wel heel brutaal tegen jou gezegd van nou ja dan moet u toch maar even naar uw buurvrouw gaan ik zeg mevrouw ik heb u toch nu aan de lijn u kunt er gewoon even in uw computer intikken wat de bestelling is ja. en dat doen ze dan niet meer dus je wordt in principe in deze maatschappij je zo gedirigeerd in die, in die internetwereld hè? de digitale digitale wereld en ik heb altijd gewoon vanuit mijn... Van, uh, uh, wij hebben hier een heel creatief gezin, schilderen, tekenen, muziek maken, noem het allemaal maar op. Uh, dat zijn mijn beroepen ook, de kinderen hebben die hobby's ook. Nou, en, uh, maar je wordt uh, in deze maatschappij word je verplicht. Ik moet eerlijk zeggen dat deze mevrouw, hoe heet ze ook al met de voornaam? Isabel. Isabel, ja, ja, inderdaad. Uh, nou, ik vind het erg knap als ze het doet hm. en het dan ook gewoon volhoudt. Ja. Dan, dan leer je een ander leven kennen. Dan, dan, dan, dan ben je klaar met je werk. Kom je thuis. Ga je koken. En dan denk je van, oh ja nee, ik heb geen tv meer. Of ik heb geen telefoon. Wat ga ik nu doen? Je hebt het ook en nooit gehad. Je hebt het ook nooit gehad, begrijp ik? Want, nou, nou, ik heb hier wel. Ik heb in het verleden wel tv gehad. Alleen ik heb toen, uh, ja, ik heb dan, dat is dan nu mijn ex-vrouw. Hebben we toen op een gegeven moment besloten: van, we gooien de tv eruit. En dat was het begin. Ja. En dat was nog eigenlijk niet de periode dat iedereen internet had... want een computer was voor gewoon normale mensen niet te betalen. Ja. Dan praat ik nog even over de oude ouderwetse homecomputer, zeg maar. En ja, ik heb daar nooit de behoefte aan gehad. Ja. En als ik bij vrienden kom en, en vrienden die zeggen van... oh, kom even kijken man, wat ik nou weer heb gevonden. En dan moet ik eerlijk toegeven, ja, natuurlijk is dat interessant. Je kunt alles opzoeken wat je maar wil. Alleen, ik zie ook... Uh, uh, van uh, mijn leerlingen, maar ook gewoon vanaf, van mijn vrienden uh, en, en familie. van hoeveel tijd zij in dat internet en dat mailen en dat twitteren en dat gedoe. Ik zeg: Joh, kom op, man. Ja. Ga bij iemand op bezoek. Of bel hem op. <lacht> ja, ja, precies. Nou, dat heb je dan weer gedaan. Daar ben ik er wel blij om. Ja, ben ik ben toch wel blij nou, dat je nou, in ieder geval ik wel je een telefoon. het zo lang mogelijk vol te houden. Ja. Maar omdat, omdat dus de maatschappij. Uh, dus gewoon de verplichting stelt. Uh, uh, nou ja, dat is dan niet letterlijk zo, maar nou, gewoon, ja. uh, gewoon onmisbaar ben je maakt. De afgrapij, ben je ja. gewoon verplicht, je dochter die doet uh, hoger onderwijs. Ik, ik je, je, je kunt niet meer zonder. Nee, dat vind ik wel sterk. Dat je er dan toch nog koppig genoeg tegen ingaat en in je eigen spoor wil volgen. Heel goed, Peter. Hou vol. Uit een oudere generatie, ik ben 42. Nou, dan ben je nog jong hoor, voor mij. In ieder geval ja, vind ik. ik dat... Ja, ik weet niet hoe oud jij ja, bent. Mag te verheeren. Ja, dat... Oké, okay, nou, ik dat... weet niet hoe oud jij bent. Hoe... <laughs> te vragen, ik ben maar 52. Uit, ik kom gewoon uit een generatie. Ik bedoel, jong, dan liepen ze met kapsels rond. Want dan kun je nu om lachen. Ja. En nu loopt iedereen met een mobiel rond. Ik bedoel, de jongste kinderen van, van, van 9, 10, 11 jaar... Die lopen met een mobiel rond. Dat kan ik niet eens betalen. Peter, ik wens ja? je veel succes... En alle goeds En ik dank ja. je. Wel. Ja. ja. Nou, en doe de goed allemaal twee bellen voor mij. Ja, nou die Thijs Kroesen heeft alweer gemeld dat hij top vond dat je, dat, dat, dat je hem complimenteerde en succes wenste. Dus ja, oh, bent ben je dat al... echt serieus? Ja, dat ben ik serieus. Dat, oh, is namelijk, oh, dat dan gaat dan namelijk via best... Twitter. Heel ja. snel. Oké, okay, ja, dat gaat wel weer via Twitter. Ja, dat gaat snel, hè? <laughs> ja. ja, dan hoef je niet met de bellen tegenwoordig? Nee, maar je hebt wel de je hebt wel de bedanken gekregen. Dus, dus... Oké, okay. nou in ieder geval. <laughs> Uh, nou, die mevrouw die, die gooit de telefoon eruit. Dus dan, ja, uh, ja nou oké, okay, kan ze dus niet hey. meer bellen. <lacht> ik wens je nog een goede nacht. Ja, ja, ook. Dag. Hey, doei. Dag. Dag. Want bij uh, de zesjescultuur zijn ze alweer heel blij met het aandacht voor hun team. Ja, slimme rikke, Die zaten er snel goed bij. Nog eentje dan, Herman van Nauwhuis? Ja, nou, ik vind die meneer, daar ben ik het ook, die net voor mij was, volkomen mee eens. Ook, ik denk ook... Uh, ik heb dan ook geen computer. Ik heb geen internet. En ik. Ja, je wordt vaak gedwongen om het te nemen. Met... Maar ik bedoel, kijk een voorbeeld. Ik woon er dus op Eiburg. En ik weet niet of u die buurt kent. Een en beetje. Nou ja, natuurlijk, we hebben het dan over de crisis. So, soms denk ik wel eens met tussen haakjes. Hè. Er is dan wel zoveel vuurwerk in de lucht tegengegaan. Maar nou ja, kijk, er zijn natuurlijk. Uh, ze, ze zullen waarschijnlijk door die crisis staan. Er wat dingen qua bouw zullen er stilstaan in de komende jaren. Maar ja, dan zeg ik nou, ja, dan wachten we rustig tot die crisis. En dan mag het er wel weer wat gebouwd worden. Maar het hoeft van mij ook niet per se morgen dat er weer zoveel huizen bij komen. Nee. Dus ik bedoel, we moeten gewoon... Ja, ik, ik denk dat we dat We moeten naar een hele andere maatschappij, denk ik ook. En, en, en, en ja, en... De mensen willen altijd maar weer meer. We moeten nog maar, nog maar. Ja, je moet een computer, je moet dit. Ja, je kan je zeggen, ja, ik moet helemaal niks. Nee, maar, nee. Maar ik dat, heb dat... gewoon een oud radiootje. Ja. Nou, die doet het prima. En ik heb een televisie. En ik lees veel, ik teken. En ja. daar, daar, daar, daar, daar heb ik het eigenlijk mee. Ja, ik ben ook van de, een beetje van de oudere generatie. Soms heb ik wel het idee... Als je zo die, jo die jonge lui ziet in een tram, Dat we allemaal maar computers hebben, we hebben geen aandacht meer voor elkaar. Er wordt niet meer gesproken. Dan denk ik, ik ben, ik ben niet meer van deze tijd. Ja, ik ben 75. Nou. Maar ik zie er niet naar uit. Maar als je maar gewoon het gevoel hebt dat je goed kunt leven, zou ik zeggen. Ja, ja, dat, dat, is... dat is het juist. We moeten, inderdaad, van die meneer voor mij. Vind ik het heel goed. Ik hou oh. veel van muziek ben ik het volkomen ook mee eens. Maar je, hebt... Ik heel goed... maar je hebt wel het gevoel, Herman... dat je uh, volop aan het leven deelneemt. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ja, ja. En, en, en ik bedoel, hoeveel... Ik vraag nou maar eens op straat... Uh, om nou, als je dan van een kind vraagt... Ja, ik weet dat 31 oktober is dat hervormingsdag. Maar ja. ik denk dat een heleboel kinderen en mensen dat niet eens weten. Nee. Maar ja, die hebben daar ook... Zijn daar natuurlijk... Ja, ik weet dan wel wat het betekent dan dat ja, echt. Ja. Is natuurlijk heel belangrijk toch. Maar het spreekt de jeugd nu niet meer aan. Daarom denk ik ook... De kerk heeft, denk ik... Dat zij ook laatst eens... Een kennis van mij heeft zijn tijd gehad. De ja. kerk heeft niets meer te vertellen aan de mensen. Ja. En dan gaat men andere dingen zoeken... Precies. Het is een beetje een andere, ja. Het is echt een de een... moeten andere vormen dan weer komen. En dan kun je ook, uh, o, ja, heel, dat kun je ook heel onprettig vinden omdat je ja, vindt dat je het woont te veel je in gaat. Ik woon niet in Amsterdam. Nee, nee oh, niet, niet iedereen in woont in Amsterdam. Wat zegt u? Niet iedereen woont in Amsterdam. Nee. U woont buiten Amsterdam. <laughs> ja, dat vind ik wel. Dus het leuke is dat wij het over Gijsbrecht van Amstel hebben gehad. En dat het oh, over, over de ondergang van Amsterdam gaat. En, de, en alle mensen van buiten Amsterdam zijn vijanden van de stad. Maar oh, goed. Nou, maar, maar daar moet ik het bij laten, Herman. Ja, zeker. Maar de boodschap is duidelijk. Ik dank je wel. Ja, zeker het beste. Hè? Ja, dag. dag. Dag. En dan heb ik daar geen tijd meer voor. Maar ik kan het wel even melden. Dat Ad nog wil melden. Dat heel e nou, slechtzienden wel blij zijn met televisie. Maar goed, dat is even wat ik maar even overgebracht kan hebben namens Ad. Zometeen de EO die het van mij weer overneemt. Um, en morgen heeft Helco Span als gast Ellen ten Damme. Nou ja, die kent u wel. Zangeres, muzikanten, performer, actrice. Iemand die van het avontuur houdt. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag, Eilco. Je hebt de altijd avontuurlijke Ellen ten Damme te gast... die nu weer op pad is met Amsterdam Sinfonietta en de klassieke muziek. Dus dat is ook wel weer heel spannend. Dan is mijn vraag of er ook rituelen zijn of tradities... die dus vanuit uit het verleden zijn overgeleverd... waar zij juist aan vasthoudt. En is er iets dat heel persoonlijk is voor haar? Um, dan is dat misschien een mooi startpunt voor het gesprek met haar. Ik wens je veel plezier. Nou, dames en heren... Um, de grootste... Zometeen Herbert Codé. En ik wens u nog een goede nacht. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV